Spaanse luisterspel naar een verhaal van Miguel Cervantes, voor de radio bewerkt door Karel Jonkeren en met als titel De Babbelaars. In een regie van Herman Niels hoort u de stemmen van Ludo Buschot, Denise de Weert en Oswald Verzijp. Miguel de Cervantes leeft in de geschiedenis van de wereldliteratuur voort als de schrijver van het beroemde Don Quixote. Minder bekend is dat hij lang voor hij met het schrijven van zijn meesterwerk aanving enkele toneelspelen had geschreven waarvan er enkele slechts na zijn dood voor het eerst werden opgevoerd. Eén daarvan was De Babelaars. Het is een divertimento dat pas in 1624 de Sevilla voor het eerst werd opgevoerd. Een luchtig virtuoos geschreven stukje over een verlopen student. Rolando die in zware geldnood zit en op een originele manier van de edelman Sarmiento geld poogt af te trokkelen. Want Rolando mag dan al berooid zijn, één gave bezit hij. Hij is een onverbeterlijke babbelaar, een door niets of niemand te stuiten spraakwaterval. 200 ducaten aan. Op mijn erewoord, ik had er u wel 400 gegeven... had ik daarmee mijn aardsvijand nog straffer afgetroefd. Sarmiento, gij bent een eerlijk man, proficiat. En dank u. Als christenmens moet je de schade aan anderen berokkend vergoeden. Ik aanvaard dit geld en zal trachten uw vijand zijn deel te geven. Maar ik steun u op, ik ben voldaan en gij krijgt niet verder last. <coughs> Wat wenst gij, vriend? Meneer, jij bent procureur? Om u te dienen, zeg ik hem. Dat geldt. Waarom geeft meneer u dat? Deze jonker hier schenkt het me om iemand schadeloos te stellen die een paar knop schade in de huid maakte. En hoeveel betaalt hij daarvoor? Tweehonderd ducaten. God zijn met u. God beware u, meneer. Eén woordje tot u, edele ridder. Ik, ridder. Zeker hoog edele. Wat is er tot uw dienst, meneer? Dek u, dek u, of anders zwijg ik als een lijk. Ziedaar, ik ben gedekt. Mag ik luisteren? Hoogedele, voor u staat een arme jonker. Gewis, ik heb betere tijden gekend en gij weet hoezeer een gevoelig man last heeft van herinneringen aan vroegere weelden. Om het kort te maken, ik zit in de penarie, ik ben platzak. Ik weet hoe uw hoogheid 200 ducaten geschonken heeft aan iemand die door u werd gekwetst. Nu wil ik u vragen, bij bijaldien gij er enig vermaak kunt scheppen iemand af te rammelen om er hem nadien voor te betalen... Of gij er niet voor voelt dat ik me insgelijkste uur beschikking stel voor een blauw oog, een bloedneus of een kleine degenstoot. En dit tegen pracht Want ik wil dit zaakje met u opknappen. En dit voor vijftig dukaten goedkoper dan bij die ander. Top? Moest ik geen muizenissen in het hoofd hebben. Ik zou lachen om wat je verteld. Maar zeg eens, meent gij het werkelijk? Denkt gij dat men iemand op de punt van de vork neemt zonder dat hij het verdient? <laughs> Wat je nu zegt, dat hoor ik gaarwe. En wie verdient het meer dan de armoede? Jawel, de armoede. Zegt men immers niet dat de armoede het gezicht heeft van een ketter? En als een ketter geen slagen op zijn verdoemenis verdient, wie verdient er dan wel? Je schijnt in uw leven niet veel tijd over gehad te hebben om te lezen. Kent gij dan geen Latijn? Necessitas caret legem. Nood breekt wet. Inderdaad, gij hebt gelijk want de wet werd uitgevonden voor de rust van de wereld. En rust roest. En waar roest is, is er ijzer. En het ijzer moet men smeden als het heet is. En waar het heet is, ligt de hel. En in de hel branden de zielen. En ik ben een arme ziel. Ik zou mijn ziel wel verkopen, want ze is onsterfelijk. Maar niemand kent de waarde van de onsterfelijkheid. En moest ge nu nog de ingebeelde waarde van mijn ziel kunnen schatten en ervoor betalen met al de gouden ringen die de planeet Saturnus rond haar hemelse vingers heeft gedraaid, Gij zou het af te rekenen hebben met Jupiter, die op zijn beurt een akkoord heeft met Venus, volgens het welk er tussen de hemel en de aarde geen handel mag gedreven worden, zolang de tranen der vrouwen niet in diamant veranderen. Bij de duivel die me langs hier heeft gebracht, gij zijt de man die ik nodig heb, na 200 dukaten te hebben gelammerd voor de kerf in die andere zijn gezicht. Kerf, zegt ge? kerf? Wat heeft het mens om al niet op zijn kerfstok zeder Kain zonder apier zijn broer Abel door korf? En het is in een korf dat men bijen kweekt. En bijen hebben angels. Zo komt het dat naast angels die in uw voeten zitten, voetangels dus, dat zeg ik, naast die angels schietgeweren leggen. En wie getroffen wordt, zegt schietgebeden op. Want er is de monnik Bertolt Schwartz die het schietpoeder heeft uitgevonden. De Chinezen weten er niets van. Men vindt geen buskruid uit, meneer, in een land waar de rivieren blauw en geel zijn. Want blauw zijn de ogen van mijn lief en geel is de kleur van uw haar. Ik heb ze meegebracht uit Vlaanderen, waar men elke dag houdt en bier drinkt. Er zijn veertien verschillende soorten van bier, meneer. Van klein bier tot barbier. Schij ermee uit om alles wat je wilt. Oh, je maakt me razend. Ik snak naar adem. Ik sta hier te sterven van de plettendheid. Al die duiven van tussen uw tanden die te paard zitten rijden op uw tongratel. Uwe hoogheid heeft overschot van gelijk. Wie de duivel in de mond heeft, gaat naar Rome. En ik ben in Rome geweest. En op Sicilië, en in Afrika, en in Denemarken. Laat me u spreken over Denemarken. Daar woonde Landsloot van Denemarken. En Landsloot was een vriend van de ronde tafel. En die tafel, als je niks op tegen hebt, was niet vierkant nog achthoekig. Acht kinderen had mijn eerste vrouw. En het achtste kind hebben we octaaf genoemd. Maar octaaf is ook een term uit de muziek. En of schoon er maar zeven noten zijn? Do, re, mi, fa, sol, la, si, si, la, sol, fa, mi, re, do, do, do, do, do, do. Oh, ik zou willen gaan slapen, meneer. Moest je mijn boterham geven, ik zal een glas bier vragen, omdat ik niet weet waar ik deze avond slapen mag. Slapen, slapen, wat is slapen? Wachten met geduld dat men wakker wordt. God verlenen met geduld om uw woorden vlagen over mijn hoofd te laten gaan. Ik voel mijn oren niet meer, stop. Stop of ik vlieg de lucht in stop, stop of ik ben verloren. Verloren, verloren, je zegt het goed. Want verloren is niet gewonnen, maar stout gesproken is half gewonnen. Ik zie zeven manieren om iets te verliezen. Je kunt verliezen bij het spel, je kunt uw goed verliezen. Uw leven, de eer, een proces, uw tijd, uw moed. Zoals ik bijvoorbeeld. Hou uw bek, snoer uw lippen toe of ik spring uit mijn vel. Gij, gij, gij duivel. Duivel, zegt je, en je hebt het bij het rechte eind. Want de duivel heeft veel pijlen op zijn bogen om ons te temteren. Zijn voornaamste pomperij is de verleiding van het vlees. En wie vlees zegt, spreekt niet van vis. Want vlees is nog mossel, nog vis. Maar mossel zijn geen oesters. En oorden zijn geen woorden. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. En gedeelde smart is halve smart. In het leven moet je kunnen vertelen. 64 gedeeld door oh. 2 is 32. Ja, 32 gedeeld door 4 is 8. En 8 deel door 1 blijft 8. Waaruit je ziet dat wie geacht wordt, ook wordt bemind. Dat... We moeten ook de dieren lief hebben. Het huisdier, het weekdier, het kruindier, het zoogdier. Ja, Heb je reeds opgemerkt hoe de koe graast? Hoe de mens liegt? Hoe een dubbeltje rollen kan? Hoe... En hoe hij mij aan het doorzagen, zei het met uw geklets. Laat me één woord zeggen. Eén woordje. En onderbreek me niet of, of ik ontplof! spreek op. Meneer, ik ben gehuwd. Ik heb een vrouw. En voor al de zonde die ik ooit heb bedreven, werd me de afschuwelijkste babbelkuis gegeven die zedert de geboorte van ons allermoeder Eva geschapen werd. Ze babbelt, ze beuzelt, ze zanikt, ze lult kortom. Ze houdt geen seconde haar snaterbek, zodat ik meermaals op het punt heb gestaan ze te wurgen ze te vertrappelen, ze te vermoorden maar geklets, zoals men iemand anders voor zijn daden de strot afsnijdt. Ik heb een fortuin verspeeld aan dokters en pillen om haar te genezen. Het was allemaal... Ten eerste er op een houten been, ten tweede boter aan de Ten gal... derde de Moriaan gewassen, ja, maar onderbreek me niet meer. Maar het komt me voor dat gij mij misschien zou kunnen helpen. Moest ik u een week bij mij thuis nemen en gij moest met haar spreken... Dan ben ik ook vertuigd dat gij haar zou kunnen vloeren. Zoals een oude galeiboef een kind van zeven jaar in het roei zou overmeesteren. Kom, kom mee met mij. Ik zal haar wijs maken dat gij mijn kozijn bent. Het is wel kozijn dat gezegd. zegt. Kozijn dat is de zoon van de broer van onze vader. Kozijn dat is een deel van het venster. Door het venster zie ik die kamer binnen. In die kamer heerst er orde. Vier orden ken ik. De orde van de Franciscanen, de orde van het Guldenvlies, de maatschappelijke orde en de orde van de advocaat. O, de liefde van God, zwijg! Thuis mocht u zoveel pleiten als je wilt. Ik volg op de voet. Binnen twee uur heb ik uw vrouw zo stom gekregen als een vis. Want de vissen behoren... Ik luister toch niet meer. Maar ga voor, meneer. Uw vrouw zal genezen. Signora, ik ben niet doof. Gij begrijpt de deugd niet. Waarom antwoord jij mij zo bot? Weet jij dan niet dat ingetogenheid de grootste ja, de voornaamste deugd is van de vrouw? Alleen uit plezier om uw mond te kunnen roeren roept je 200 oh, maal. Zelfs als je me niks te zeggen hebt, arme dwaze kont. Weet jij dan niet dat 200 een hoofdtelwoord is en dat men er 2000, 20.000, tweehonderdduizend 200 en zelfs 2 miljoen kan meemaken, alleen door er wat nullen bij te voegen? Wat gij de schoonheid van dit mirakel dan niet? Een nul is van nul en geen er waarde. En toch is zij het symbool van de vruchtbaarheid. Het wonder waaruit niets tot iets groeit. Ik zou iets willen weten. Kunt gij me niet in de taal van mijn vader en mijn moeder zeggen waarom gij ge me geroepen hebt? Wel, ah, nu in proza zeg ik u dan de tafel te dekken, of dat uw meester eten kan. Als hij niet eet, dan is hij slechtgezind. En van nature uit is hij reeds slechtgezind. Als een echtgenoot eenmaal slecht gezind is, dan troeft hij eerst zijn meid af en na zijn meid zijn eigen vrouw. Alleen de tafeldekken. Dat wist ik ook. Zie, ik vlieg altijd. Hallo? Hallo? Is er dan iemand thuis? Hallo? Hallo, Dona Beatrice? Hallo? Ja, ja, ik ben hier. Waarom moet jij zo roepen? Ik breng u hier, deze heer, mee. Mijn soldaat, mijn kozijn en mijn gast. Heet hem welkom en verzorg hem zo goed als je kunt. Hij is in de stad om een plaats aan te vragen in dienst van de koning. Hmm, als u door doorluchtigheid bij de koning wil komen, dan moet gij weten dat men vereerd wordt met wie men verkeert. Nu ware het verkeerd voor de koning een stommeling te willen vereren, want de appel valt niet ver van de boom en onder de boom kan een ezel te balken liggen, zodat als ik u gezegd goed bekijk... Zag je aan, zag je aan, lieve mevrouw. Het is mij evenmin onbekend dat een boomschaduw afwerpt... ...dat de schaduw de vijand in is van het licht... ...en dat het licht niet bij voorkeur onder vrouwelijke schedels gaat stralen. Het weinige dat dan door de ogen naar buiten zijpelt... ...is niet van betekenis en zonder zin. De mens heeft vijf zintuigen. Ruiken, voelen, horen, zien en zwijgen. Zwijgen is het kostelijkste zintuig. Maar kostelijke zaken zijn zeldzaam. En wat zeldzaam is, wordt gezocht. Wie nu zoekt, zal vinden. En wie vindt, zal overal op tijd zijn. Ja, hij vliegt zo snel de tijd, maar hij heeft ook tanden... Er zijn vier soorten van tanden. De tantestijds, de maaltanden, de snijtanden en hoektanden. Wie op een hoek staat, vangt veel wind. Ja. Maar met betrekking tot de zaak die ons bezighoudt, kan ik u verklaren ja. dat een boom altijd dicht bij de appel blijft die uit zijn kruin valt. Of schoon alle hout, geen timmerhout. Maar zij en... gaat over uw hout. Stop, stop, stop. Wat betekent dat, lieve echtgenoot? Wat een waterval heb gij in dit huis gelokt. Je hebt uw mannetje gevonden, nietwaar? <laughs> Wat zit ik met te verkneugelen. <laughs> Wat een zoete wraak. Kom aan, aan tafel, we zullen eten. En ik heb uitstekend nieuws, vrouw lief. Heb jij een geschenkje mee? Gemocht me wel te roosten. Zet goed uw schattige roze schelpjes van oortjes open, lieftalligste en aanminnigste der echtgenoten. Mijn kozijn, don Rolando, die we vandaag de eer en het voortreffelijk genoegen hebben voor het eerst aan onze aangename dis te mogen noden, heb ik beloofd ten einde u genoegen te doen met een uitstekende vriend die de kunst verstaat een vlotte en onderhoudende conversatie te voeren, heb ik beloofd, zeg ik. En hij heeft aangenomen dat je hier onder dit gastvrije dak zou mogen blijven, zolang het hem behaagt En we hebben zo pas een voorlopig akkoord afgesloten. Niet voor een uur, een dag, een week, een maand of een jaar, maar voor zeven volle jaren. Voilà. Zeven jaar? De hemel staat mij bij. Ik was machtig. Ik was in heimig. Ik geef de geest binnen een uur ben ik dood. Vooruit met de soep, Ines. Ines. Hier ben ik, meneer. Ha? hebben we gasten? Wie is deze dame? Dit is Ines, onze meid. En geen hooimeid naar ik zie. O, oh, lieve meid, die mijn blik niet mijt en mij meteen vermijdt, meid, meid, meid. In Valencia noem ik me nu Fadrina, in Italië Massara, in Duitsland Filimokja. in Engeland Moscara, in China Tsanka oh. Bij de pastoor zet je de maart, en maart is de derde maand na januari en februari. En voor april en mei en juni en juli, augustus, september, dan blijven er nog drie over, want alle goede dingen bestaan er drie. Oh. Zie maar naar de goede dingen aan deze tafel. Gij vraagt me te eten, dan zal ik u laten zien hoe men eet aan de voet van het Himalaya-gebergte en aan de zoon van de Atlantische Oceaan, zoals mijn goede oom Francisco zei. Hij had negen dochters, Sulma, Ulali, Flavie. Oh, mijn, mijn hoofd, mijn hoofd, ik heb het verloren. Ik heb dorst naar mijn hoofd, naar mijn tong, om zegt je. spreken in zilver, schoon wit zilver, zonder spreken zouden we elkander niet verstaan, zouden we het goud van ons verstand niet kunnen uitwisselen tegen de hoogste koers. Wie niet verstaat, kan ook niet voelen, en wie niet voelt, die leeft niet meer, en wie niet meer leeft, die is dood, dood, dood. Mijn man, mijn man, mijn lieve man. Mijn vrouw, mijn vrouw, mijn lieve vrouw. die man weg, smijt hem buiten, ik besterf het als ik niet spreken kan. Kalmte en geduld, mijn kleine Beatrice. Cousin Rolando zal hier zeven jaar uitdoen, zal ze overeengekomen zijn, ik heb mijn woord gegeven en ik ben verplicht dit woord te houden. Anders ben ik conteerd in het oog van de wereld. Zeven jaar. Ik zal het niet overleven. oh. Oh. oh, oh, oh. ik zit te wenen. Hebben mijn tranen dan ook al hun welsprekendheid verloren. Helaas, helaas. Is, oh, oh, ze valt werkelijk in zwijm. Oh, ze is arme meester, Ruff is vermaard. Maar wat gebeurt er hier? Hoe krijgt ze plots die appelflauta? Oh. Appels en oh. spijg nu even. Mijn vrouw is de wanhopen nabij omdat ze geen kans ziet nog één woord te plaatsen. Doe open uit naam van de wet. Het is de politiecommissaris. Het gerecht. Ik ben een verloren man. Laat me vluchten of ze plooien me de bak in. Vlug, vlug. Steek u weg achter dat opgerold tapijt. Daar, daar in de hoek. Dat deze deur opengaat. Wat is er tot uw dienst? Gij bonst en roept als een briesende leeuw. De gouverneur laat u weten dat het niet voldoende is. 200 de gaten te betalen voor pijn en smart. Maar dat we ook nog de hand aan uw slachtoffer moet trekken Bij wijze van bedoeling. Wij zijn aan het noenmalen. Kom dan straks. Oh, Ines, hoe is het met mevrouw? Ze draait weer oh. bij. Zie, ge mocht opnieuw spreken, Dona Beatrice. Oh, dank, o oh hemel. Ik zal al die schade moeten inhalen, al die verloren stilte. Zij spreekt over stilte mevrouw, oh, is het goed. Oh, de stilte werd in alle tijd ten zeerste door de wijze geroemd. De wijze kon hem zwijgen omdat zwijgen onverbeterlijk is. Oh, Daarom is het ook beter één vogel in de lucht hebben dan er tien in uw hand te laten aanvliegen. Oh, Ach, oh, oh, ik, ik sterf opnieuw. Doe wel en zie niet om, vrouwtje. Inez, nu ik mijn proces gewonnen heb, mogen we een goede fles wijn kraken. Nee, nee, eerst moet ik dat tapijt uitkloppen. Daar, ah, daar! Daar! En daar! Zakjes aan! Zakjes aan! Dan met uw tong zoveel gewild, maar radel me niet achter die stok! Au! Half! <lacht> Moordenaars! Dieven! Nee, Sarmiento! Geen dieven! Alleen de politiecommissaris met zijn griffier. Dat ben ik! Wat gebeurt er hier? Wij dachten dat gij iemand aan het vermoorden waart. Jonge dame, wat doet gij met die stok? Zit er soms iemand achter dat tapijt? Mijn instinct zegt het ja! Ha! Huh? <lacht> Wie we hier hebben, die jeugd die schelm, die babbelaar Rolando. Een hoogst eigen persoon, hemzelf in natuur. Ik heb u en ik houd u aan. Jij houdt me aan, zegt je. Ik weet het wel, de aanhouder wint. Maar aanhoudend vinden winnen gaat weer al niet, voor wint de kruik zolang te water gaat. Tot ze aangehouden wordt. U praatjes in tot niets. De bak in, in de kluisters. Meneer de commissaris, ik smeek u. Houd deze man in mijn huis niet aan. Ik geef u mijn erewoord dat hij zal mogen gaan, zodra hij mijn vrouw genezen heeft. Ja, is mevrouw ziek? En Rolande moet daar genezen. <laughs> Van welke vreemde ziekte dan als ik zo onbescheiden mag zijn? Van de babbelziekte, meneer de commissaris. Ah. Huh? En door welke middelen zal zij genezen? Door overreding. Door te spreken. Zelf te spreken natuurlijk. Dat mirakel zouden mijn ogen garen aanschouwen. Goed. Hij mag hier blijven op één voorwaarde en die is dat ge onmiddellijk verwittigd wanneer uw vrouw genezen is. De meiden leidt namelijk aan dezelfde kwaal... en ik zou mijn handen kussen... moest haar ook de gezondheid kunnen terugschenken. U Je kunt erop rekenen, meneer de commissaris. Uw edelachtbare vrouw zal ik eveneens redden. Want als de nood het hoogst is, is ook de redding nabij. En een hoge noot kan ook afgeknuppeld worden. Ik heb al andere harde noten gekraakt of schoonkraken. Het is al wel, babbeltoveraar. Ja, we staan hier allemaal te praten en te praten. Moesten we nu eens een liedje zingen? Een liedje? Dat is geen kwaad idee. Ik voel mijn keel fris en hoor in mij de muzen fluisteren. Bravo, ja, ja, ja, ja. Bravo commissaris. Boze mensen zingen niet. Jij zingt. Iedereen zingt zoals hij gedekt is. En ik ken drie soorten van bekken. Vogelbekken, waterbekken. Commissaris, commissaris, zingt u vrij. Dank u. Ik begin elk zingen zijn strofe. <coughs> Wat is liefde zonder spreken? De taal is het zout in ons brood. Wij moeten de stilte breken, want stilte, dat is de dood. Gij griep <coughs> Mijn stil is woorden te schrijven. Zo wordt mijn griep hart vertaald. Wat geeft het dat niets zal blijven, als men ervoor betaalt. Nu nee, Ja, dames. E e in oh, uh. Waarom zouden vrouwen zwijgen? Als het mansvolk zijn Laat mij voortdoen, Ines. Geen kwaal zal mijn vrouw nog dreigen. Zij werd door een mansong gevloed. Laat mij eindigen. Zij bent toch in kovalescentie oh. en moet u in acht nemen. Luister, ik sla de noten toe, ik heb ze er juist afgeslagen en nu heb ik er nog een heleboel op mijn zang. Spreken is een gave god. Onze mond is onze trots. Onze trots is ons lang leven. Laat het ons katoen dan heen. Want het leven is gedaan, gedaan. Dan zullen wij met onze mond. babbelaars, een Spaans luisterspel naar een verhaal van Miguel Cervantes voor de radio bewerkt door Karel Jonkeren. In de regie van Herman Niels hoort u de stemmen van Ludo Buschot, Denise de Weert en Oswald Verzeid. Deze uitzending stond in het teken van Europalia Spanje.